Ze wezen erop dat het bouwen in risicogebieden... eerder regel dan uitzondering is in Brazilië. Inwoners van Itre en Borgaren krijgen het advies... om hun auto naar een hoger gelegen parkeerplaats te brengen. De toegangswegen naar de dorpen bij Maastricht... dreigen opnieuw onder water te lopen. Door de regenval in België stijgt het waterpeil van de Maas. Naar verwachting zal het water niet hoger komen te staan dan afgelopen weekend. Ook de rivier De Roer tussen Vlodrop en Roermond stijgt. Daardoor zijn een paar lokale wegen afgesloten. De afsluitdijk is in de richting van Noord-Holland dicht na een ongeluk. Bij Kornwerder Zand is een auto bij de sluizen het water ingereden. Volgens de politie is het vrijwel zeker dat de bestuurder is omgekomen. De auto reed met hoge snelheid door de slagbomen en viel zeven meter naar beneden. Mogelijk zag de bestuurder de gesloten slagbomen niet door de mist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 Het laatste uur alweer voor de uitzending van vannacht. Dat betekent dat we nog snel wat vragen moeten beantwoorden... En als je nog rondloopt met een brangende vraag, dan kan het nog wel. 0800 1121. Mailen mag ook. Nachtsuster, omroepmax.nl. En je bent van harte welkom op de chat om mee te babbelen. De chatbox is te vinden via www.nachtzuster.net. Even kijken. Een belangrijke vraag die nog open staat, die ik graag beantwoord zou horen als jij dat kunt, is de vraag van Vincent: hoe werkt een weeglus waarmee uh, vrachtwagens worden gemeten? Um, dus uh, de zwaarte van de, het gewicht van vrachtwagens. Dus hoe werkt een Weglus 0800-1121, als je dat weet? Misschien heb je nog een toevoeging op het verhaal van Bertus... hoe uh, schade wordt um, uh, beoordeeld als er een uh, ramp gaande is. Dan wordt er gezegd, de schade is zoveel miljoen. En Bertus vraagt zich af, hoe weten ze dat zo snel? 0800-1121. En ja... De vraag over de pluisjes in de navel van Willem is eigenlijk beantwoord, denk ik. Maar mocht je nog een toevoeging hebben, 0800 1121. En dat nummer staat dus ook open voor nieuwe vragen. Het hele gebeuren over Groningen en Friesland lijkt me meer dan uh, naar tevredenheid afgehandeld. Maar geeft wel een mooie aanleiding om nog een uh, prachtig Fries plaatje te draaien. Dit is de kast en een naijedij. ja. Kort. En zuster, als komt het daar, vindt het lucht, zien waar, Naar Je de En een Nijderdijk. Hani, goedenacht. Ja, dag. Hallo. Ja, ik reageer uh, nou, ten eerste omdat ik het zo interessant van het verhaal over Groningen en uh, Friesland ja. en Drenthe. En wat ik vertelde ben ze het mooi? Ja. Ik, ik, ben in Drenthe en ik woon in Groningen. Kijk. Maar ik voel me daar ook al mijn plek. En Hani, wat vind je van de Friezen? Uh, nou, ja, die vind ik een beetje uh, erg op zichzelf. Ja, hè? <laughs> maar ze kunnen wel mooie liedjes maken. Jawel, dat wel. Maar ik vind het Rentsen liedjes leuker. Ja. Die zijn ook veel liever. Ja, daar zit wel wat in. Ja. Ja. ja. Nou, alhoewel, ik wilde eerst Twarres draaien met weer Bisto. Dat is ook een lief liedje, hoor. Ja. ja. Maar wat belde je over? Ik belde over de, de schadevaststelling. Oh, Dat uh, lijkt een heel gemakkelijke opgave. Want uh, de meeste bedrijven... Uh, of uh, particulieren zijn verzekerd yeah. en dan wordt er, voordat er uh, maar enige schade is, wordt er van alles bedacht uh, als er iets uh, onvoorstelbaar zou gebeuren. Of iets ernstigs, yeah. door brand of uh, storm of blikseminslag, maakt niet uit wat. Maar in ieder geval, je, be je hebt een polis en er wordt een verzekerd bedrag opgezet. Ja, maar dat kan ik me voorstellen als, als Limburg-Blank staat hier. Maar dat, kan ik, me niet, dat, dat uh, kan ik me dan niet voorstellen dat in Haiti al van tevoren bekend is hoeveel uh, de schade is. Dat zal toch allemaal niet zo keurig verzekerd zijn? Nee, dat zal niet keurig verzekerd zijn. Maar ik had het meer betrokken op uh, een beetje in klein in eigen land. Wat? En ook zoals uh, nu in Moerdijk dat er een schade vastgesteld wordt aan de hand van... Uh, allemaal aannames ja, van tevoren ja. al. Van, uh, ja, stel dat die fabriek de lucht in vliegt, dan uh, zou er een schade kunnen zijn van, nou ja, weet ik, hoeveel miljoenen. Ja, dus dan zouden ze eigenlijk, zegt ze, de schade loopt waarschijnlijk op tot uh, 9 miljoen euro. En dan zouden ze eigenlijk een, uh, een ...maanden later nog eens een keertje kunnen kijken wat er daadwerkelijk allemaal uh, ja. geclaimd is. Ja, en daarom ben ik eigenlijk, want dan komen de grote problemen. Want dan moet de verzekeraar de schade betalen. En dan komen de grote ruzies, want dan gaat de verzekering zeggen van... ...ja, maar die schade is ontstaan door eigen nalatigheid. Of misschien heb je zelf een brand gesticht. Dus die gaan niet betalen... <laughs> en dan kan je naar de rechter gaan en dan kan je door de Hoge Raad vechten totdat je betaald wordt. En uh, in die tijd gebeuren de vreselijkste dingen. Want dan word je aangesproken op uh, dat je eigen, eigen schuld is of dat je dingen fout had, hoeft helemaal niet waar te zijn. Nee. Maar het is gewoon één verzekerings- uh, ja. ja, dat is natuurlijk ja, wel dat weer heel erg heel over heel ja. Ja, dat is weer heel erg alles over één kam scheren. Maar, uh... Nou ja, ik heb het zelf meegemaakt en ik zit nu al 2,5 jaar, daarom ben ik er zo uh... ja. fel op. Ja. ja. Maar wat heb je wat zelf meegemaakt raar, dan? Je... Wat zei je? Wat heb je zelf meegemaakt? Ik heb uh, brand gehad in een hotel. Ja. En voor die tijd is er dan een bedrag vastgesteld voor herbouwwaarde en bedrijfsschade. Ja. En dan, uh, nou, daar wordt de polis de premie op berekend. Ja. Nou, het staat dan op de polis waar de verzekerde waarde is. En dan krijg je brand. En dan uh, willen ze liefst de helft van, uh, van de verzekerde waarde uitbetalen. Ja, ja. Omdat je beter maar niet kan gaan herbouwen. Ja, vinden ze, en, ja. En als je een ondernemer bent, dan heb je de bedrijfsschade... En uh, nou ja, de zakelijke kosten lopen natuurlijk altijd eerst door. Ook uh, de rente van je hypotheek die loopt net zo lang door dat de pand er weer staat. En als je dat niet meer kan betalen, nou dan ga je failliet voordat je maar één cent van de verzekering hebt gekregen. Ja, nou dan tref je het inderdaad niet hè? Nee, nou, maar ja. er zijn er meer hoor. Er, er zijn nee. zoveel mensen die dit overkomen. Het zijn ondernemers, die zijn niet georganiseerd... Die kunnen aankloppen bij de politiek en bij het AFM en weet ik wat voor club allemaal, clubs allemaal die daar controle op uitoefenen. Maar je wordt niet gehoord omdat het een individueel geval is. En die mensen gaan zich niet in een vereniging aansluiten want ja, dat kan hen ook weer uh, de zaak schaden. Ja. zeggen vaak dan de advocaten. En zo kom je in een soort spiraal terecht waarvan je alleen maar uh, naar beneden kan zakken. Ja. Het en ik ben benieuwd, hoe, hoe ontstond de brand in het hotel? Uh, dat is waarschijnlijk ontstaan in de server. In de? Server, serverruimte. Oh, bij de computer. Ja, uh, bij de computer. Die stond oh. dag en nacht aan. Dat was ook helemaal alle, alle kamers, hadden ook netwerkaansluitingen en zo. En uh, ja, mensen kan ook gewoon een reserveringssysteem wassen. Dan kon je s'nachts ook uh, kamer boeken bijvoorbeeld. Uh, voor, uh, voor over veertien dagen of over een half jaar, dat maakt niet uit. Maar goed, dat, dat draaide altijd. En uh, ja, er wordt s'nachts een backup gemaakt en weet ik wat. En ik vind het al, een ja, net als met tv's, die moet je s'nachts niet aan laten staan. Want dat kan uh, ontbranden. Ja. En ja... Maar goed, dat ding moet gewoon altijd aanstaan. En dan moet je wel zorgen dat er... Er zit dan ook een ventilatie in. En nou, een ventilator. Dus dat moet gewoon altijd werken. Ja. Maar er hoeft maar heel één klein foutje te zijn... dat het misschien uitvalt op een of andere manier. En dan wordt het oververhit. Dan kun je pech hebben, ja. Ja, ja. En dat is een grote pech. En dan, en dan gaat de verzekering uh, de eerste dag zeggen van... Uh, we willen wel uh, een, een koortje... Dat ze voor de helft uh, klaar zijn en dan ga je maar niet herbouwen. Mm. En als je dan zegt, ja, maar je moet wel herbouwen, want het was ook mijn pensioenvoorziening... dan gaan ze dus uh, van alles zoeken dat ze er maar onderuit komen. Ja. Want de herbouw hangt, waar, hangt samen met de bedrijfsschade. Dus als je niet gaat herbouwen, als we dat tegen kunnen houden... Of ze ook de bedrijfsschadering nee. te betalen. Ja, maar het is andersom natuurlijk ook zo... dat er zo vaak misbruik uh, geprobeerd ja, wordt te nou maken. Ja, nou, ik geloof dat dat het vaker gezegd wordt dan dat het mm. werkelijk zo is. Yeah. Want uh, vooral als je een eigen bedrijf hebt... daar steek je zoveel werk in. Yeah. Nou, dan moet het echt heel al, al, afgrijzelijk uh, slecht gaan... dat je denkt van, nou, ik zie er geen gat meer in... en dan steek ik maar in de brand. Maar dan kan je ook wat anders doen. Kan je mm. van de toren springen. Ja, uh, dat vind ik yeah. zo'n wanhofsdaad. Yeah. En daar kan je niet zijn. We hebben alle mensen die uh, dit overkomt... hoe erg het... Ja. Hoe erg het is, dat je ja. alles kwijtraakt. Ja, dat lijkt me ook verschrikkelijk. Dat kan je niet ja. voorstellen. Ja. Dat kan, er zijn mensen die dan die zoiets doen, die zijn niet goed bij hun hoofd. Die zijn ziek. Ja. En die zouden dan nog helemaal extra geholpen moeten ja. worden. Oh, ja, dat vind ik nou een mooie opmerking. Ja, ja toch? En hoe is het met jou dan uh, verder gegaan? Nou, dus het hotel. Uh, nu, na 2,5 jaar, is er nog steeds geen voorschot op de herboog. Uh, betaald. Ach, dus ze gaan dus uit van de, ja, een soort uitputtingsslaag, dat ja. je denkt, nou, dit is onoplosbaar. Voor elk ding moet ik weer naar de rechter stappen en weer de advocaat uh, aansporen. Oh. En nou, de mensen zijn, die zitten in een toren, je mag nog niet eens met ze praten. Ja, dat is wel heel vervelend, hè? Ja. Ja. Nou ja, ik wist er s'nachts wakker van, dus uh, yeah. dan hoor ik ook verhalen. En dan denk ik van, nou, ik zal eens vertellen hoe de schade vastgesteld wordt. Yeah. ik weet dat de schade bij mij ongeveer anderhalf miljoen is. Maar yeah. dat gaat voor de herbo waren, Wil ze nu maar uh, nou, bijna acht ton betalen. Dus ik yeah. kom dik tekort. Ja, ja, ja, ja, ja dat is dan een simpele een rekensom zelfbouwen. natuurlijk. Ja. Wat zei je? Dat is een simpele rekensom. Ja, ja dat is heel gemakkelijk. Ja. En als je dat maar uh, zo lang mogelijk tegenhoudt... Uh, en dat je, dat je dus zelf naar de rechter moet stappen... Ja. Nou, dan kom je met al die kosten zitten. Ja. En, en dan wacht je maar af, want dan uh, is het een kort geding... en dan uh, brengt ze dit weer naar voren en dat weer naar voren. Ze hebben bij mij uh, eigenlijk helemaal geen reden kunnen vinden om het, om het af te wijzen. En toen begon ze te zeuren dat ze uh, mijn elektriciteits... Uh, ...installatie wel niet goed zou kunnen zijn. Mm. Gewoon een vermoeden. Yeah. Maar op een vermoeden kan je iemand al... Uh, ...nou ja, 2,5 jaar laten bungelen. Na anderhalf jaar heeft de rechter gezegd dat er allemaal niks uh, van klopte... ...want er was gewoon een verklaring van de installateur... ...dat alles goed aangelegd was. Maar dan moet je verder rechter bevechten... En dat vind ik zo erg. Ja, dat is zo. dan ben je, ben je niet verzekerd. Jarenlang ook nog bezig met iets wat je toch zo snel mogelijk in je verleden wil raar uh, Ja, precies. Laten, je ja. wil gewoon bezig zijn met herbouw en bedenken hoe moet ik het dan doen en zo veilig mogelijk. Maar dat had ik natuurlijk ik had natuurlijk alles zo veilig mogelijk. Want ja, ik ben altijd bang voor branden. Er zit een ongeluk zit in een klein hoekje, zegt mensen. Maar dat is ook zo. Heel vaak ontstaat brand door een kleinigheid. Yeah. Ja. Ja. Waar yeah. niemand eigenlijk iets aan kan doen. Nou, allemaal nog en weer even de computer checken. Wat ja. zei je? Allemaal nog weer even de computer checken. Ja, nou in ieder geval, uh, ik doe nou nooit s'nachts uh, de droger, de wasmachine. Nee, ja. Ja, door schade en schandewijs geworden. hè? Ja, ja. Maar, de, maar er zijn heel heel veel mensen die doen het gewoon ja. die denken, als ze wel meevallen. Ja. Maar nou, ik ben er echt heel bang van geworden. Ja, en dat heeft zo'n impact op je ja. leven ook. Dat je gewoon bang wordt en als je ergens hebt uh, logeren dat ik dat ik eigenlijk dat niet durf, nee. als ik boven moet slapen. En dat He. ik niet bang ben dat ik dan niet naar buiten kan als de brand komt. Ja, daar ben je dan helemaal nog mee bezig, hè? Ja, ja. ja, ja. En dat is nu al uh, meer dan 2,5 jaar geleden. Nou, moet je je voorstellen hoe, ja. hoe, hoe erg het is. Ja. Nou, ik wens je heel veel sterkte. Ja. En dankjewel ja. dat je wel even belde met, uh, met een uh, andere invalshoek nog weer bij de vraag. Ja, en uh, goed dat ik uh, even mocht vertellen... Ik ben altijd al blij dat mensen begrijpen waar ik het over heb. Ja. Of zich een beetje betrokken. Uh, nou ja. Nou, uh, dat is zeker zo natuurlijk. Ja. Het is niet niks, zo'n verhaal. Nee. nee, precies. Nou, dankjewel. Heel veel sterkte. wel. Ja, ik hoop hallo. dat het snel ten goede keert. Ja, nou, dat hoop ik ook. En heb ik heb ook maar gewoon het gevoel dat het ooit in orde moet komen. Want dit is zo. Ja, zoals het gebeurt, is het zo onrechtvaardig. Ja. ja, ik denk, nou, er moet gewoon uh, een eind aan komen. Er moeten keer mensen zijn die snappen van... nou, zo is het en we moeten het in orde maken. Ik, he ik help het je hopen. Ja, dank je wel. Dankjewel, dankjewel dag. Ja, doeg. Bert. Goedemorgen. Begrijp ik nou dat jij in de verzekeringen zit? Ja, ik zit in de verzekering hypotheek en ik heb net het uh, leedverhaal van mevrouw yeah. aangehoord. Ja. Yeah. Nou, misschien dat, uh, dat ze nog luistert en kan ik uh, gelijk een, een, een, een tipje en een helpende hand bieden. Ja. Yeah. Uh, allereerst, uh, er is geen land ter wereld wat zo'n fantastisch verzekeringsstelsel heeft als Nederland. Mm. Wij kunnen in principe van parkiet tot aan uh, vloerbedekking kunnen we verzekeren. Ja. Yeah. Daar staat overal staat een prijs tegenover. Dat mevrouw een touwtrekkerij bezig is met verzekeringsmaatschappijen en dergelijke. Dat heeft niets met de verzekering op zichzelf te maken. Dat heeft te maken dat mevrouw waarschijnlijk geen goede kluspersoon heeft. Als er bij iemand brand uitbreekt of er wordt, iemand, of er wordt bij iemand ingebroken, op wat voor manier dan ook. Zorg altijd dat je een rechtsbijhandverzekering hebt, zodat je altijd naar een goede advocaat kunt gaan. Dat ontneemt al jouw lasten. Je hoeft nergens achteraan te gaan. En de tussenpersoon en de advocaat lossen alles voor je op. En als je daadwerkelijk verzekerd bent en er is geen aanleiding tot... bij wijze van spreken dat je het zelf in de brand verstoken hebt... brand door derden veroorzaakt... dan gaat een uitbetaling... Over het algemeen vrij snel. In Nederland hoeft door brand geen bedrijf failliet te gaan. Want als de verzekering nog niet uitbetaald heeft. en het lijkt erop dat er 40 tot 50 procent kans is. dat de verzekering wel betaalt. zijn de banken onder het toezicht van de AFM en van de WFT. zijn verplicht om jou daarbij te steunen. Dus kortom, die mevrouw die moet gewoon naar een goede advocaat gaan. Oh, dat is de verhaal op je verzekering. En die moet zich gewoon zelf ontlasten. Nou, ik heb het idee dat die mevrouw er al wel goed mee bezig is met de hele advocatenkwestie. Maar het is natuurlijk, het is natuurlijk het is wel mooi. Want jij, jij, uh, jij uh, schetst een redelijk uh, rooskleurige situatie. En ja. uh, Hannie, die sch uh, schetst een situatie met wel heel veel pech. En daartussen, daartussenin zit natuurlijk heel, heel veel nog. Een heel daar grijs zit, gebied. Daar ja. zit, heel veel, zit heel veel tussen. Ja. Ik, ik reageerde even op het punt van... hoe kan een, uh, een, een, een, een, een bericht op de televisie opkomen... van de ontstaande schade door een ramp... is plus-minus zoveel miljoen of ja. zoveel miljoen. Ja. Elk land bezit een infrastructuur. En door de infrastructuurregels uh, een beetje uh, uh, bij te houden... Weet je ongeveer van als er een plek zo groot als Amsterdam eh, onder water komt te staan, yeah. eh, dan weet je de gemiddelde schade van zo'n stad weet je, door de infrastructuurregels, eh, de kadasterregels, etc. Dat Wat... is één druk op de knop en wij weten dat in eh, wij spreken de huizen een waarde hebben van 230.000 euro. Okay. En we weten dat in het plaatsje Minnersga in Friesland de huizen een waarde hebben van 95.000 euro. We weten ook hoeveel wegen dat er liggen, hoeveel kantoren dat er staan, et cetera, et cetera. Dus okay. dan zal de schade behelzen ongeveer zoveel miljoen in Amsterdam en zoveel miljoen in Minnesota. Dat is eigenlijk een hele simpele rekensom. Maar dan hou je er dus geen rekening mee dat er een of andere idioot in Amsterdam-Zuid... twaalf Porsches in zijn garage had staan... en iemand anders een originele exemplaar van de Nachtwacht, deel 2... Nee, nee, want het is altijd een geschatte waarde. Ja. En uh, de, de, de daadwerkelijke schade vindt pas vele maanden later dat je daar een bericht van krijgt. Het was uh, in plaats van 10 miljoen, was het 25 miljoen. Dus het is altijd een globale geschatte waarde naar Rato-infrastructuur. Nou, geweldig. Ik ben blij dat de vraag van Bertus uh, beantwoord is. Ik hoop dat hij nog wakker is. Oké. Okay. En uh, ik, ik vind het fijn dat je even belde. Ben jij nu al om uh, zes minuten of half zes al onderweg naar een schadegeval? Nee, ik ben nu om zes minuten over half zes ben ik op weg naar mijn bed. Ik moet nog 150 kilometer en dan uh, kruip ik mijn bedje in, want ik heb uh, gisteravond een vergadering gehad en die duurde tot vanaf half vier. Nou, wat was dat voor vergadering dan? Dat hebben wij uh, regelmatig dat we met uh, AFM-leden om de tafel gaan zitten om te kijken. Uh, uh, waar de regels uh, aangescherpt kunnen worden, omtrent de woekerverzekeringen... die er heden ten dagen nog steeds over de tafel gegooid worden bij de mensen. Wat is dat en dan, dan, dan een woekerverzekering? Nog, nou, daar wil ik de mensen eigenlijk nog een klein beetje voor waarschuwen. Dat is het volgende, dat is uitvaartverzekeringen. Dat is Op dit moment in Nederland is dat een hot item. Iedereen kan zijn uitvaart verzekeren en dat kan hij eigenlijk in, in, in, in, in de meest, meest belachelijke proporties kan hij dat doen. Yeah. Een uitvaart kost in Nederland gemiddeld zo'n 10.000 euro. Yeah. Alles wat je daar overheen verzekert is eigenlijk weggegooid geld, want oververzekering is altijd verkeerd. Er zijn slechts maar enkele uitvaartverzekeringen in Nederland die ook daadwerkelijk de uitvaart verzorgen. Dat houdt in dat als je bewijs wil spreken, dan gaan we naar Monuta toe. Monuta is een van de meest uh, grote verzekeringen in Nederland die uitvaart verzorgen. Daar kun je een bedrag verzekeren van maximaal 12.000 euro. Ja. Dus een nette uh, uitvaart kun je daar 100% goed van regelen. Als we nou naar uh, een, een andere partij gaan, en ik zal geen namen noemen, want dan maak ik te veel reclame... Die, uh, nou, je hebt uitvaart... nu voor één bedrijf reclame gemaakt. Dus als je okay, er nu nou, voor meer naar... doet, dat... <laughs> dan is dan het... Daar gaan we naar de NUVA toe. Oh die ja, nee, maar we gaan wel wachten, want dat is, daar krijg ik echt problemen mee. Dat ik een lopende reclamespot ben, inderdaad. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar in ieder geval, het is een hele goede tip. 10.000 euro en niet uh, belachelijke bedragen daarboven. Tenzij je weer die nachtwacht op je, op je uh, uh, gaf Vooruit, voor... wil hebben staan. Uitvaart is alleen voor uitvaart en dat kun je nergens anders voor gebruiken als voor uitvaart. Dus 10.000 euro is een mooi bedrag. En mensen die in Nederland een eigen huisje, tuintje, beestje, boompje hebben, mensen laat je niet opmaaien door 70.000, 80.000 euro te verzekeren in huis. Als je geen dure schulden in huis hebt en dan houdt dat in. Geen nachtwacht, geen dure sieraden al die flauwkul nog en meer. Blijf dan maar netjes rond een bedrag van 60.000 euro max zitten. Dan zit je in alle geval gebakken. Kijk, nou dat zijn nog eens tips op de vroege ochtend zeg. Oké. Okay. En, dan, en dan ben jij, en je moet nog 150 kilometer. Ja. Ga je dan wel de hele vrijdag slapen? Nee. Oh. Nee, ik slaap, uh, ik ben nu om uh, zeg maar rond een uurtje of uh, het is nu half zes zeg maar om zeven uur thuis. Ja. En dan slaap ik tot tien uur en dan om uh, elf uur zit ik weer op kantoor en ik heb uh, vanmiddag tot vijf uur heb ik nog weer afspraken staan. Dat noem ik nog eens een harde werker. Pas je een beetje op jezelf, Bert? Ik pas op mijzelf en uh, ik wens alle mensen in Nederland... Het is al half januari. Een geweldig 2011. <laughs> en ik weet 100% zeker dat het economisch aanstaande jaar... een stuk roodvleuriger zal worden. En ik hoop nog één klein dingetje, als ik dat nog mag zeggen. Ja, ga nog maar even lekker door. Hè. Zoveel positiviteit <laughs> ja. om half zes. <laughs> ja, daarom dat bedoel ik één klein dingetje. Ja. Mensen die op dit moment... ...in de sociale dienstuitkering of in de WW zitten. Ja. En die zich enorm benadeelt door uh, medelanders die op dit moment vanuit, van over de grens hier komen werken... ...mensen het pijgat keren en we komen allemaal weer aan de bak. En we kunnen allemaal straks weer een goede boterham verdienen. Want economisch gaan we de komende jaren alleen maar vooruit en niet meer achteruit. Ik, uh, ik stem op Bert. Dat mag, dat ik, mag. Uh, ik weet niet, uh, misschien uh, moet je nog inschrijven met de politieke partij van Bert, maar ik stem vast op de PPB. Politiek, politiek is een, een spelletje en het spelletje wat ze gespeeld hebben is puur en alleen maar. En daar is onze vriend Dick Seringa ook aan onderuit gegaan. <lacht> Wij hadden... hebben het ook van het kaliber, gooi er een kwartje in en dan gaan vijf minuten door, hè? Niet? Juist, ja. <lacht> Wij hebben, wij hebben een maatschappij gehad waar wij zelf ons eigen ja. rijker rekenden als dat wij waren. Ja. Wij kochten huizen van uh, in de guldentijd van 250.000 gulden. Dat zijn huizen die nu 250.000 euro waard zijn. Ja. Als jij vroeger tegen je vader gezegd had van ik ga een huis kopen, pa, over 20 jaar. Van uh, uh, meer dan een half miljoen gulden. Dan had hij gezegd, meid, je bent rijdt voor de psychiater. Ja. Even kijken. Maar in die tijd kostte een brood nog 12 euro cent. En nu kost een brood 1,92 euro. Precies. Hoe weet je dat? Omdat ik zelf een dan als boodschappen doe. Oh. Heerlijk, heerlijk is dat om dat voor je vrouwtje te kunnen doen. Nou, nu ga ik ophangen, hoor. ik kan dit allemaal niet handelen. Ach, heb, je, heb, je, heb je ook pluisjes in je navel? Of ik pluisjes in mijn navel heb? Ja. Nee, wat ik heb namelijk... Een... Nee, dat mag ik niet zeggen. Ik heb een hele mooie navel. Ja. Ik ben, ik ben 50 jaar oud... En ik vind van mezelf, en dat wordt mij regelmatig ook toegeworpen, ja. ik heb een goddelijk lichaam. Ja, met de, met de perfecte navel, als een kerstje als een, uh, op de slagroom. En ik ben één brok positiviteit. Dankjewel Bert. Oké, okay, fijne dag Tot de volgende dag. keer. Doei, doei, doei. Doeg. Ah, JJ Kael is dit. En take out some insurance. Hey Amen, knock up on my door, said, Don't you know you're gonna die someday? And I got a plan for you, man, for when you pass away. We'll give to your mother, your kids, and your wife. And all you have to give in return is your life. Take us and insurance. And she'll ask today, or tomorrow will come, and I us away. Two men were gambling in a party one night. When a woman walked in with a dress up so tight, she asked the two gentlemen with they fight for her name. They got up and shot her and went back. They got some minister in today or tomorrow we'll come. Ain't no sad song, don't cry in your beard For one day we'll come and we won't be here Somebody else will take up our game Different place, different name. Take out some insurance and today MUZIEK Klaas, goeiemorgen. Goedemorgen. Hallo. Met nou, Klaas Waard. Waar zullen we het eens dus over hebben, Klaas? Nou, ik uh, hoorde van de windsystemen, van de weegsystemen, de weeglussen. ja. Dat is, volgens mij is dat de laatste vraag die ik open heb staan. Dan zit ik echt met een probleem. Ik moet nog een half uur. <lacht> <laughs> maar dan moet, moet ik even nu een oproepje doen... Hoor, dat mensen nog moeten bellen met een nieuwe vraag. Want ik moet nog een half uur vullen dan. Ja, is goed. Nou, we gaan even... wel over transport drie keer keer praten. Maar... Ja, daar was ik al bang voor. En anders bellen we gewoon Bert nog even terug. Maar 0801121. Zeg vast we iemand die nog even een leuk kort vraagje heeft, dat we in een half uur nog kunnen beantwoorden met behulp van de radio 1 luisteraar. En dan leg jij even uit hoe een Wegluss werkt. Nou, weeglussen die zijn er dus om uh, die zijn aangebracht door het ministerie Verkeer en Waterstaat in onze oude Snelwegen. Vanwege het feit dat er dus vrachtwagens te zwaar beladen zijn. Maar het is niet over het algemeen dat de vrachtwagen over de volle lengte te zwaar beladen is. Maar het gaat ook om de asdruk per as. Ja. En nu heb je dus allemaal sensoren in het wegdek. De mensen die overheen rijden, die zien dus allemaal zwarte strepen. Ja. Dat kunnen er 24 zijn. Toen maar. Want het is wegen op snelheid. Wee-motion heet dat. Ja. Dus je kunt een vrachtwagen die met 85 km per uur die daar overheen rijdt... die wordt niet alleen nog in zijn totaliteit gewogen, maar ook per as. Nou, dat systeem dat zit in het wegdek zelf, onder het asfalt. Dat is zeg maar een soort flexibele massa in die gleuven. Daar zitten sensoren. Ja. Die zijn weer met z'n allen verbonden met een kastje die naast de snelweg staat. En dat kastje dat is een soort men, computer die al die gegevens van deze bussen verzamelt. Tevens wordt ook nog boven uh, zeg maar de weg, daar heb je altijd een portaal. Daar zijn camera's. Ja. Deze camera die fotografeert tegelijkertijd als er blijkt dat een vrachtwagen te zwaar is per ac of in zijn geheel in totaliteit. Die fotografeert de kentekenplaat, maar ook aan de zijkant van de weg staat ook een fototoestel, zeg maar. Dat is allemaal digitaal. En die fotografeert weer de zijkant van de vrachtwagen. Maar op dat moment dat hij er overheen rijdt. is het nog geen wettelijk en overtuigend bewijs. dat hij, terwijl zwaar geladen is, per aas of in zijn totaliteit. En daardoor zijn er altijd motoragenten. die, dus zeg maar, een seintje krijgen. van het systeem. want er zit ook verderop altijd een parkeertrein. en daar staat een kantoortje. van de controlediensten. die geven een seintje. Aan die motorrijder. Wij hebben hier op het scherm gezien dat vrachtwagen X te zwaar beladen is. Nou, die motoragent die gaat er achteraan. Die neemt die vrachtwagen mee naar zeg maar, het parkeertrein. Ja. En daar staan controleurs. Want de weglussen zijn geen wettelijk en overtuigend bewijs. Want als het nu bijvoorbeeld hard waait, ja. Dan zou je verschil in drukken krijgen. En je mag niet meer dan 1% ernaast zitten qua gewicht. Zo. Dus die vrachtwagen die wordt op het parkeerterrein nogmaals per as gewogen. En als dan blijkt dat hij zeg maar, op een bepaalde as, vaak is het de trekas van de trekker, zeg maar van de truck, dat hij te zwaar is, dan moet hij gaan afladen en krijgt uiteraard een boete. Dus zodoende komen ze aan een wettelijk en overtuigend bewijs. Maar wij in de transportwereld, want ik ben zelf voorzitter... van een brandse organisatie in transport, de VERN. Aha, ja, dat verklaart me ook. Wij uh, protesteren hier nog alles tegen. Want het is niet altijd te voorkomen dat je op een as te zwaar bent. Ik zal u uitleggen waarom. Ja. Stel nu, u heeft 24 pallets wijn geladen in Frankrijk. Ja. Nou, heerlijk. Ja, ik lust maar... geen wijn, maar het idee is gewoon heel... Ja. Maar wat krijg je dan? Ja. Als jij dus twee losadressen hebt. Ja. Uh, je bent normaal met die 24 pallets absoluut niet overbeladen. Nee. Daar mag je allemaal mee rijden. Echter, je moet zeggen, bij de ene uh, distributiecentrum moet je 12 pallets wijn lossen. Ja. En je hebt voor het volgende distributiecentrum ook 12 pallets wijn. Ja. Een pallet wijn weegt gemiddeld 1000 kilo, een ton. Ja. Maar... Als je dan die pallets want dan moet je eigenlijk je lading in gaan verdelen over ja. de trailer die erachter is. Ja. ja, dat moet, ja. Maar nu gaat het gebeuren. Ja. Je gaat dus, ten eerste is een distributiecentrum er helemaal niet van gediend. Dat als jij die twaalf pallets gelost hebt, dat jij de vrachtwagen nog eens gaat herbeladen. Ja. Of een beladen. Ja. Want dan zegt het distributiecentrum van, joh, er staat er nog één te wachten. En die moet ook lossen. Dus wegwezen hier aan de, aan de kaai. Ja. Yeah. Nou, dan staat zo'n pellet die normaal tegen het topschot staat van de trailer. Die staat dan eigenlijk achterop, zonder dat er iets voor staat. Je kunt je voorstellen, als je dan vol in de remmen gaat, voor wat dan ook. dan vliegen er duizenden liter zwijn door heel die auto heen. Want die wordt nergens meer er tegengehouden. Normaal nee. door het topschot van de, track, van de trailer, maar nee. dan nergens meer. Nou, ja. dan heb je een zwembad op de snelweg. Ja. Dus wat laten die chauffeurs, en dat is onbegrijpelijk... die laten die pellets wijn tegen elkaar aanstaan... zodoende dat ze niet om kunnen vallen. Ja. Nou, dan gaan ze dus uh, over zijn weeglus heen. En dan constateert die weglus dat je op de trekas van de truck... dat er te veel druk op staat. Ja, en dan krijg je een boete. Maar, um, twee vragen. Als je al die pellets één, op één as laat staan... dan kan de vrachtwagen kantelen? Nee. Oh. Dat is niet waar. Oh. En de andere vraag is, uh, waarom uh, wordt er gecontroleerd op te, te zware... want het, uh, uh, motoragenten, lussen in het wegdek, uh, uh, uh, uh, camera's, toestanden... Kantoren, dat... extra mensen, Ja, dat kost een hele hoop geld. En een, wat is er zo erg aan een te zware vrachtwagen? Nou, al die sporen in het wegdek... Ja die worden gereden door vrachtwagens. Nu hebben we altijd een discussie met het ministerie van Infrastructuur en Milieu... vroeger verkeerde waterstaat... van wie is er nou schuldig? De vrachtwagen, we zeg maar, met al die sporen in het werkelijk, like, vooral met heet weer... dan heb je in de tijd allemaal sporen aan de rechterkant... en dat ja. is gevaarlijk, zeker voor de personenauto. Ja. Niet zozeer voor de vrachtwagen, maar wel voor de personenauto. Ja. Want u kent dat wel. Ja. Dan zeggen wij altijd... Doordat uh, deze wegen de spoorvorming krijgen een verkeerde wapenstaat, u bouwt de wegen te zwak. Hmm. Want dat kan ook natuurlijk, want als u nu betonwegen zou hebben, zoals in Duitsland, die hebben geen spoorvorming. Oh, Waarom Beton. hebben we geen betonwegen dan? Uh, dat is zeer kostbaar. Oh, ah, Dit hebben we liever niet, dan gaan de belastingen omhoog. <laughs> ja. ja. En dan wordt de wegenbelasting duurder en daar dus wordt, wordt natuurlijk niemand blij van. Nee. Of maar net maakte je even een opmerking over stabiliteit van een uh, vrachtwagen. Ja. Wist u dat 63% van de vrachtwagens omvalt op een rechte weg? Nou, oh, ik hoop toch niet dat 63% van de vrachtwagens omvalt? Nee, maar van de ongevallen vrachtwagen <laughs> ja. valt 63% op rechte weg. Oh. Nou, dat verbaast de meeste mensen enorm. Ja. Maar de angst van de vrachtwagenchauffeur nummer 1 is... Ja. dat uh, zeg maar, zij gesneden worden door een personenauto. Ja. Want als je zeg maar een afslag nadert, een afrit, ja. dan denkt die persoonauto, oh oh, die vrachtwagen zou daar ook wel eens af kunnen gaan. En dan zit ik achter een vrachtwagen. Ja, dat denk ik, ja. Nou, wat doen ze dan? En hebben ze dat, kunnen ze dat van tevoren niet zien, of dat er op de afrit, zeg maar, een alle behoorlijke hoeveel auto's staat. Mm. Nou, dus ze gaan flink gas geven om die vrachtwagen nog te passeren. Ja. Ja, en dan moeten ze vol in de remmen. ja. Die afrit waar al auto's staan. Nou, ja. niemand wil ergens bovenop vliegen. Nee. Maar ja, die chauffeur die erachter zit, zeg maar dat hij een goed tussen de 40 en de 50 ton weegt. Ja. De waar vrachtwagen, niet de chauffeur, ja. De vrachtwagen, <laughs> wat blijft hij? Hij kan het niet meer remmen. Nee. Dus wat doet hij? Hij geeft de Uitwijken. druk aan. De naar, naar links toe om uit te wijken, dan wordt de vrachtwagen instabiel en gaat op zijn kant. U. En de, en de persoonauto die het veroorzaakt heeft. Die zwaait is met zijn handje en die is weg. Yeah. Maar die chauffeur die krijgt schuld. Yeah. Maar als u nou weet wat een vrachtwagen weegt met een snelheid van 80 km per uur. Yeah. Moet u zo rekenen dat het tussen de, de moment van de impact. Kinetische energie heet dat. Dat hij tussen de 1700 en 2000 ton weegt als hij over een personenauto heen gaat. Nou dan kun je de duurste personenauto die je hebt met airbags en noem maar op. We hebben vandaag ook al een drama gezien bij uh, Waalwijk. Ja. Yeah. Waar een moeder met een paar kinderen in zat. Ja. Yeah. Ja, als er een vrachtwagen overheen gaat, welke personenauto dan ook. Ja, die chauffeur die weet van tevoren, alles wat erin zit, is dood. Ja. Yeah. Dat is niet eens maar een discussie, die is dood. Ja. Uh, yeah. Vooral als je met zo'n gewicht daar overheen gaat. Dus wat doet die chauffeur, dat wil die niet, want hij is geen moordenaar. Die geeft een ruk aan zijn stuur en die gaat op zijn kant. Ja. Yeah. Ja, en dan is de wegen, die zijn weer uh, heel lang dicht. Uh, want ja, dat ruim je niet 1, 2, 3 op. Ja, en uh, de dader, de chauffeur kan het niet bewijzen. En dan wordt er gauw gezegd, oh, we zullen televisie zitten kijken of koffie drinken of wat dan ook. Want ja, hij kan het niet bewijzen. Ja. Maar de angst nummer 1 van de vrachtwagenchauffeur is, is dus het gesneden worden door personenauto's. Nou, ik, uh, ik ben helemaal wijs geworden. Ja, dat dit gelooft niemand, maar ik heb echt weer wat geleerd vannacht. Ja, ja nee, daarom... daar ben ik blij mee, Klaas. Ja. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Ja. Want weet u hoeveel files dat vrachtwagens veroorzaken, inclusief <laughs> ongevallen? 1,6 procent. Ja. Want dat zijn 7,2 miljoen auto's ja. en 90.000 vrachtwagens. Ja, wie veroorzaakt ja. de file? Nou, meestal vrouwen. Nee hoor. Nee? Ja, dat zijn toch vrouwen? Oh nee, dat zijn mannen! Dat zijn mannen! Juist! Ja, jullie doen ik, het! Ik vind het over het algemeen dat de vrouw behoorlijk is is. Nou, vind ik ook. Alleen dat ze rijdt op een andere manier. Een andere manier vind ik een hele nette manier van dit omschrijven. Ik heb uh, Wil je zeggen, een heel klein, kort, mooi verhaaltje horen? Ja, ik heb wel nog Hennie hangen met de nieuwe vraag. Zal ik even Hennie met de nieuwe vraag doen en dan weer terugkomen bij jou voor een kort, mooi verhaaltje? Ja, want dan eh, zijn de positie van de vrouwelijke chauffeur dus voor eeuwig gegarandeerd. Oh, nou doe, ga dan, dan maar, want nu heb je het spannend gemaakt. Vertel maar. Okay. Ik heb een onderzoek laten doen vanuit mijn organisatie vandaan, van agressie op de weg. Ja. En toen kreeg ik, want dit heb ik naar alle leden gestuurd. Ja. Toen kreeg ik een brief terug van een meisje van acht jaar. Ja. En dat meisje schreef het zo, ik heb het letterlijk onthouden. Ja. Mijn vader brengt mij altijd naar school. Ja. Op een dag was mijn vader ziek. Toen bracht mijn moeder mij naar school. Verbaasd vroeg ik op school aan mijn moeder: waar heb ik vandaag een klootzak op? Nee. <lacht> Het is toch wat? Ja, ik, mooier wordt het niet. Dankjewel Klaas. Heel ja, erg bedankt. Dan. Tot de volgende keer. Dag, hè? Ja, hetzelfde ja, dag. dag. 0800 1121 als je het antwoord weet op de vraag van Henny, want die is al een tijdje aan het wachten omdat ik vroeg om een nieuwe vraag, dus nu gaan we hem er doorheen jassen ook. Henny, goeienacht. Ja, goedemorgen. Nou, kom maar door. Nou, mijn vraag is: waarom eten de Fransen tussen het hoofdgerecht en het dessert? taart? Het klinkt een beetje als een grap. Nee, dat klinkt niet als een grap. In Frankrijk is het de gewoonte. Ja, dat, dat weet ik. In Frankrijk wordt kaas gegeten. Maar het waarom, ik heb het ook in Frankrijk al diverse malen gevraagd, maar niemand heeft mij tot op heden een goed antwoord kunnen geven. Nee, dus waarom kaas en waarom niet gewoon vanillevla? Ja, nou, die wordt dan misschien wel gegeten. Nou ja, ja vanillevla is niet zo bekend, maar dat hebben we nog na de kaas nog een keer te genomen. Ja. Waar komt die kaas vandaan? Ja, maar... en waarom, waarom hebben wij dat niet als kaasland? Ja, dat is ook een, ja, een hele goede reden. Ja. Ik zeg vast 0800 1121 en dan ga ik vragen waarom die vraag in jou opkomt. De, nou, Het is een beetje gerelateerd aan de vorige, want die had het over pellets met wijn. Ja. Ik een vracht uit Frankrijk. Nou, ik ben een geweldige Frankrijk wezenlijk. Dus, en ja, toen dacht ik: nee, ik kan die vraag ook wel eens stellen. Ja. Nou ja, dat is, uh, de, ik bedank je daarvoor, want ik moest nog net eventjes dertien ja. minuten vullen. Ja. En uh, ik hoop alleen dat het nog lukt om die vraag te beantwoorden. Want uh, ja, mensen, zijn natuurlijk, ja, mensen die om kwart voor zes wakker zijn, zijn op zich wel vrij alerte mensen. Dus die bellen nu naar 0800 1121. Ja. En dan uh, proberen we het nog even voor elkaar te, te vogelen om het, um, om het in deze uitzending in ieder geval te beantwoorden. En uh, hoe laat ben jij uh, uit de auto? Uh, nou, dat wordt uh, kwart over zeven. Oh joh. Nou, dan pik je in ieder geval het antwoord als het komt nog even mee, hè? Ja, ja want ik ben om uh, te kijken. Half vijf vertrokken, net boven Antwerpen. Jeetje. En ik ben op weg naar Heegje in Friesland. Oh! en wat heb je bij je? Uh, mijn biemer, mijn laptop om een cursus te geven. Oh! en wat voor cursus krijgen we vandaag? Veiligheidscursus. Veiligheid? Ja, veiligheid in de bouw, veiligheid langs de weg en uh, dat soort uh, dingen, oftewel de VCA. Oh, oké. Okay. En uh, ja. het belangrijkste is natuurlijk gewoon een helm op? Uh, oh. Afhankelijk van de omstandigheden misschien wel. Ja, ja. goed. Het wordt te uitgebreid om ook nog even te beantwoorden, ja. want ik wil nog een Franse plaat rijden als het dan eens een keer nou, kan. Nou, dat zou kunnen. <laughs> dat zou geweldig zijn. Ja, nou, ik heb hem al klaarstaan. Ik vind hem zelf heel leuk. Ik hoop dat je het kunt waarderen.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 Emini à la danse, est-ce que tu serais content si j'étais président Tarzan serait ministre de l'écologie, Pécassino au commerce, Maya à l'industrie. Je déclarerais public toutes les pâtisseries, opposition néant, si j'étais président, si j'étais président.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 We don't.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 Girard Le Normand, en si je president, oftewel, als ik toch president was. Leuk om even een Franse plaat te draaien, naar aanleiding van uh, de vraag van Henny: waarom eten Fransen tussen het hoofd en het nagerecht kaas? Jos, goeienacht. Goedemorgen. Goeiemiddag. Oh, zo, jij bent wakker ook, zeg. Ja, hè. Ja. <laughs> nou ja, maar dat is ook wel mooi, want het is al bijna zes uur, hè, en dan begint het leven. Ja, precies. Goed Jos, hoe zit het? Wat is dat? Uh, nou volgens mij is het heel simpel. Uh, het is gewoon een stukje menu weer volgens mij. Zoals, zoals je verschillende voorgerechten kent, een ja. voorgerecht, warm voorgerecht, soepen, wat. Wow, wow. ja. Zo ken je in de menu weer ken je ook verschillende desserts. Ja. Uh, het eerste dessert na uh, de warme schotels is kaas. Ja. En dan zou je uh, koude desserts krijgen dan ijs dan fruit. Maar waarom doen wij dat niet dan? Uh, nou, onze, onze, wat ik bij ons nog wel eens ziet, is dat we twee voorgerechten pakken, dus een koud voorgerecht, de soep, en dan... En die Fransen die pakken gewoon meestal één voorgerecht en dan wel iets meer naar de toe. Hmm. Dus uh, gewoon, ja, ik denk dat het een stuk, uh, stukje uh, cultureel bepaald is, maar het is dus gewoon een stukje menu meer. Oké, okay. nou dankjewel, Jos. Ja, meestal dank je. En een goede dag nog. Wel eens ik jou ook. Wat ga je doen vandaag? Uh, eigenlijk niet zo heel veel vandaag. Ah, heerlijk. Nou, geniet ervan. Direct weet uh, je ik ben bang de rekening om een uurtje met honden gaan lopen. Oh, hè, ja, honden. Nou, sterkte ermee. Ah, ja, komt goed. Hoi. <laughs> Hé, hey, fijne dag hoor. Hetzelfde dag. Hoi. Kees? Ja? Is het een stukje cultuurbetaald, een bepaald menu, uh, opstel gebeuren? Nou, dat kan ook wel zijn. Ja, ik ben nou een je vrachtwaardje. We zitten nog wel eens eten in Frankrijk of Italië. <laughs> ja, hoor. En uh, ja, goed, daar hoort gewoon een wijntje bij, zeg maar. En uh, dat is ook vaak het volgerecht. Dat is net zoals in Italië het volgerecht spaghetti uh, is, zeg maar. Kijk, daar eten we gewoon eerst spaghetti en dan komt de rest erachteraan. Kijk, bij ons kunnen we dat niet, dan eten we alleen spaghetti. Ja. Ja, en daar is het normaal. Dat is eigenlijk een soort, uh, nou ja, of je eet soep of je eet spaghetti. Oké. Okay. En dat de Franse kaasje, daar heb ik, en dat is net zoals met een stokje stokbrood erbij. Dat heeft ook gewoon te maken, ja, uh, vaak is dat ook wel in die zuidelijke landen, of ze hebben een olijfolie of wat dan ook, daartussen, nou, en dat, uh, sommigen zeggen van, ja, uh, daar krijg je een gladde keutel van, maar daarom eet het er ook brood bij. Snap je? Ja, precies. Dus, dat, uh, dus als je dan kaas eet, moet je ook de brood erbij eten? Nou, ook wel. Volgens mij is het ook nog een deel van je spijsvertering, zeg maar, omdat het vaakst kaas er zijn. Ja. Dus... Ja. Ik, dat, dat heeft er ook mee te maken. Ik krijg dat ook nog binnen via de chat. Ik ben het ondertussen aan het zo te, uh, terugzoeken. Want uh, Ron die uh, liet weten via de chat helemaal vanuit Japan. Franse kaas is geen Nederlandse kaas. Franse kaas is, uh, hoewel je het niet altijd ziet, in feite schimmelkaas. En dat versnelt de vertering. Juist. Nou, dat is ook mijn uh, opinie. Dat is net zoals in, in Italië. Nou, die hebben ook heel veel verschillende kazen. Want ik heb dat zat gereden uh, van die kant eraf. En ook in Frankrijk, uh, ja, dat is uh, ook, ja, ook een stukje cultuur. Maar daar heeft dat gewoon met, met, uh, met de hele spijscyclus uh, te maken, zeg maar. Nou, weer wat geleerd. Vertering, cyclus, laat zo zeggen. Ja. Nou ja. En dat over uh, meneer De Waard, ja, die heeft ook helemaal gelijk met die weglus-situatie. Uh, Ik heb dan een drie-assen getrekken, dus dan heb je er weinig last mee met je asdrukken. Kijk, want dan heb je gewoon een as meer op je trekken. Maar hier in Nederland, als je goed oplet, hebben ze vaak met twee assen. En dan ben je, zeg maar, als je de helft van de lading uh, kwijt bent. Uh, ik heb het ook gehad met boter en dan los je vier paletten en dan ben je in één keer te zwaar voorop, zeg maar. Ja, precies. Kijk, en uh, daar hebben ze mij ook, atmeest, ook wel eens aangehouden. En dan moest ik, zeg maar, extra naar een ander transportbedrijf om de boel om te zetten om je harddruk weer nodig te maken. Maar in de praktijk werkt dat niet. Nee, dat, het, ja, dat is wel een beetje wat, uh, even kijken, Klaas al uh, vertelde ja. inderdaad, hè? Ja. ja, want ik heb het ook wel eens gehad met, uh, of het nou wijn was, ik heb het een keer hard met tegeltjes laaien. In Italië. En daar had ik achterop had ik een vrachtje met lampen. Nou, dat weegt niks. Nee. Ja, maar het was eigenlijk de bedoeling, zeg maar, dat ik eerst de helft van die tegels ja. eruit moet halen. En dan die lampen er tussen Ja, Ja, nee, precies zoals Klaas zegt. Van, daar zit je ook niet op te wachten. Dat je alles nog even moet gaan herindelen. Nee, maar ja, dat kan bij die fabriek ook niet. Want die, nee. die, die lampjes light, die hebben een heftruckje wat nog ja. geen ton kan beuren. En ik kom daarna aan met pallets van twee ton. Ze dus. zien je aankomen. Ja. ja. Nee, inderdaad. Nou, duidelijk. Nee. Oké. Okay. Ik wens je hele goede ritten. Jo. Dankjewel. je, Jij Dag. hebt een uit. uitzending. Hoi. Okke. Hallo. Hallo. Ik heb nog één minuut. Heb je nog een toevoeging? Ja. Oh. Nou, toen maar. Ik ben het met de voorgesprekken eens. Ja. Uh, het is een, uh, inderdaad een uh, digestieve kwestie. Oftewel spijsvertering. Ja. Ja. Oké. Okay. Maar waarom doen wij het dan niet? Wij zijn van soep en bonen en uh, ja. weet ik wat allemaal niet. Nee, daarom doen zij dat. Nou, kijk, is, dat nog eventjes een hebben, is het toch gelukt om die vraag nog even te beantwoorden? Hè? Ja, Zo even ja, in die paar ja, Nee, het schijnt heel goed voor je maag te zijn. Nou. Ik, ik heb een jaar in Parijs gewoond. Ja. En toen uh, was ik uh, au pair bij uh, directeur van de Bang de Peba. Pe ja. Yeah. En uh, toen vroeg ik me ook wel eens af. Toen vroeg ik het uh, aan die kokin. Ja. Van waarom dat nou was? We hebben zoveel eten en dan nog kaas tussendoor. En ja, toen en zei ze het, uh, digestief. goed je maag. Dankjewel, Okke. Oké okay, dan. Goeiedag nog. Doei. Dag. Dit was Nachtzuster. Tot volgende week. <middels>